Busvervoerder Connection heeft vorig jaar 4,3 miljoen liter diesel bespaard... doordat chauffeurs rustiger gingen rijden. Sinds twee jaar krijgen chauffeurs een cursus waarin ze milieubewuster leren rijden. Ze trekken daardoor rustiger op en laten de bus langzaam uitrijden... in plaats van pompen te remmen. Naast de brandstofbesparing heeft de nieuwe rijstijl er ook voor gezorgd... dat er meer bussen op tijd rijden, er minder schade is... en er minder boetes zijn binnengekomen... Chauffeurs die zuinig hebben gereden krijgen van Connection een bonus van een paar honderd euro. Asielzoekers krijgen les over homorechten in Nederland, zegt minister Bussemaker in Trouw. In alle asielzoekerscentra komt voorlichting over homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Dat is nodig, zegt Bussemaker, omdat sommige vluchtelingen uit landen komen waar homorechten niet vanzelfsprekend zijn. Er worden steeds minder auto's gestolen. Het afgelopen jaar daalde het aantal diefstallen met ruim 5 Bij jonge auto's was dat nog een stuk meer. Dat komt volgens de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit... deels door betere alarmsystemen. Daardoor is het lastiger om wagens ongemerkt open te maken. Auto's van 4 tot 8 jaar oud worden juist meer gestolen. Het weer nog op veel plekken nog bewolkt met lokaal wat mist. Vanmiddag is het droog en vanuit het zuiden breekt steeds meer de zon door. Het is zacht tot maximaal 13 graden. En dit was het NOS Show. CFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vanochtend vooral vertraging op de A1 naar Amsterdam... na een ongeluk bij Watergraafsmeer, vielen vanaf Diemen. Op de A4 richting Amsterdam, tussen Iepenburg en Zoete Woude, staat 5 kilometer. Richting Den Haag 7 kilometer vanaf Burgerveen tot Hoogmade, Dat is de naslip van een ongeluk. A6 stad Muiden voor Muidenberg 8... Op de A12 naar utrecht tussen Bodegraven en Nieuwebrug 4 kilometer. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Gorkum 3 kilometer. A27 Almere-Utrecht, langzaam rijden tussen Eemnes en Utrecht-Noord. De A28 Amersfoort-Utrecht tussen Leusden en de afrit Ben-Dolder. Een ongeluk op de A44 naar Amsterdam tussen Oegstgeest en Kaagdorp, 10 kilometer file. Na Den Haag op de A44 staat tussen Leiden en Wassenaar 4 kilometer.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 en meegedanst in de studio van CFM. Gezellig! De CEO van Omi en de cheerleader aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Zandvoort, een fijn weekend en nogmaals een goede middag. Uur 2 met daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard, uh, luisteraars, zoals u van ons verwacht, uh, om half vier de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Uiteraard hebben we nog Zandvoorts nieuws in het kort... En na nou, over twee platen gaan we natuurlijk weer live schakelen... met onze verslaggever Joop van Es van Diesbeel... voor ons aanwezig tijdens de voetbalwedstrijd... S.V. Zandvoort tegen SCW. Uh, wij verlieten hem iets voor drieën met, uh, met de tussenstand 0-0. En over een tweetal platen gaan we kijken of die, stand, die brilstand er nog steeds is... of dat er inmiddels gescoord is. Dus ik zou zeggen, ook genoeg reden om uw tweede uur te blijven luisteren... naar uw uh, pro, uh, lokale zender ZFM. Nou, daar heb ik helemaal niks aan toe te voegen, Albert-Jan. Ja dat bedoel ik. Heel goed. Ja, nou ja. Deze plaats is ook weer leuk om een keer te draaien. VOF de kunst, Susanne. We zitten samen in de kamer. En de stereo staat zat. En ik denk, nu gaat het gebeuren. Ja, het gaat zeker gebeuren. Snel naar Duitsersveld. Ja, waar tijdens het wereldnieuws op CFM Zandvoort op de voorsprong is gekomen. Een hele mooie uitgespelde aanval werd door Boy de Vett naar de linkerkant gelegd. En Jesse de Haan haalt snoeihard uit en Zandvoort staat met 1-0 voor. Ook op internet. Beleef het ritme van Zandvoort. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl en met de website van CFM blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort. Die vind je trouwens ook terug op onze eigen CFM-app. Mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store of de Windows Store. Hij is gratis voor je verkrijgbaar. En dan blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort, evenementen, sports. En ga luisteren naar CFM. Disco-klassieker op de zaterdagmiddag bij CFM. De serie van de Brothers Johnson, dat was Stamp. Ja, voor het slot van de eerste helft van de wedstrijd. svs het SCW. Gaan we weer naar Duitsersveld, naar Joop van Nes. Joop, nogmaals, goeiemiddag. Ja, nog een keertje. Goedemiddag heren en luisteraars, uiteraard uh, nog steeds uh, bezig in die eerste helft. Zandvoort uh, tegen SCW, Sportclub Westeinder en de stand is nog steeds 1-0 voor Zandvoort. Doet dat prachtig mooie doelpunt van Jesse de, in de gescoord in de nou, wat zal het zijn geweest, de 32e minuut, 33e minuut, zo'n beetje. Ik heb niet echt gekeken, maar dat is ook niet ontzettend belangrijk. Zandvoort staat in ieder geval voor, maar hij heeft het nu wat, wat moeilijker. Hij uh, komt wat meer onder druk te staan. De combinaties lopen niet echt goed. Uh, SCW daarentegen die pit daar uh, moet uit. En is uh, bezig met een toch behoorlijk offensieve richting de stand doel. De stand komt er nu uit via Maurice Molle, Maar niet verder dan een uh, meter of uh, 7, 8 vanuit de stand van het gebied. En dan wordt het alweer afgestopt. SCW uh, probeert die bal in naar voren te krijgen. Wordt gestoord. De zandvoort. van zijn doel. Michel Menjo moet zich... Uh, nee, het is niet Michel Menjo, sorry. groen uh, uh, Magielsen uh, bemoeide zich ermee. En daar komt dan eindelijk wel lange bal van uh, SCW. Te kijken wie dat gaat overnemen dat is uh, Berg -Bijlenkamp. Bijlenkamp die probeert die bal daar weg te krijgen maar dat lukt niet helemaal en Zandvoort uh, krijgt een vrije schop tegen een meter of tien vooruit uh, de middenlijn uh, op de helft van Zandvoort komt die bal uh, helemaal naar de andere kant van het veld wordt er gepakt door een Sanfordse verdediger en die kopt die bal terug richting Joris Smit die hem dus met de handen mag pakken en uh, dan weer in het veld mag gaan brengen. Dat heeft hij ondertussen gedaan hij mist dat in de hand pakken. en hij heeft geen haast want hij wil graag met die 1-0 voorsprong toch uh, die uh, rust ingaan daar gaat die bal eindelijk komen, richting uh, heel ver weg. Wie staat erbij? Niemand van Zandvoort, echt helemaal niemand. Vijf man van S.W. kan die, die bal opnemen en uh, naar voren transporteren. Daar zit ook uh, Max Aardewerk. Max Aardewerk die gaat uh, verder werken en daar gaat Gielsen. Maar Gielsen naar de zijkant. Wie komt eraan? Even kijken. Er komt Jesse de Haan, Jesse de die kan niet goed onder controle krijgen. Die snel genoeg in ieder geval draait en draait. En er wordt dan gepakt. Die wordt echt gepakt in het strafverbied. De scheidsrecht, die wendelt dat af. Het was in principe een strafstop, echt waar. Niet alleen omdat ik een strafstop fan ben, maar het was gewoon een strafstop. Hij werd niet goed aangevallen door een verdediger. Maar het spel is al langer weer aan de andere kant van het veld. Waar SCW nu een... Kijk, zo te zien een stap voor. Nee, een nee, Een penalty mag nemen. Nee, we is ook voor de achterlijn gegaan, gewoon via een aanvaller. Dus Sandvoort mag die bal vanaf de vijf meterlijn weer in de spel gaan brengen. Joris Smit maakt zich daar een beetje moeilijk over. Ten opzichte te, te, te, te van een tegenstander die uh, er helemaal niets van begrijpt. Uh, ja, uh, er is gefloten en hij uh, was het niet mee eens. Maar uh, uh, in ieder geval gaat die bal uh, naar Smit toe. Die mag hem gaan nemen vanaf die 5-meterlijn. En weer in het spel gaan brengen. De dus scheidsrechter uh, gaat even naar een paar spelers uh, toe rust, om ze tot rust te manen. En dat uh, heeft hij ondertussen gedaan. Smit dus legt die bal klaar. En dan gaat een aanloop nemen om tegen de wind in, want het staat toch wel pittige wind eigenlijk, die bal weer in het spel te brengen. In het spel te brengen moet ik zeggen natuurlijk. En dan gaat even kijken wie dat is. Dat is een slechte paas van uh, uh, wie was dat. Ik kon niet precies zien wie dat was, maar het was in ieder geval geen goede paas. Van Zandvoort en, en, en de SV kan het overnemen. Die op de helft van Zandvoort. Zandvoort is weer aan de linkerkant van het veld. Gaat hij helemaal naar de andere kant toe, naar de rechterkant. En dat wordt uh, teruggelegd naar het midden toe. En de uh, verdediging is, gaat goed op elkaar. Max Adenwerker wil die bal wegwerken. En die gaat nu via... Uh, even kijken, Jesse de Haan naar uh, Boyfusser. Die legt die bal uh, breed voor de Haan. De Haan gaat snel gaat de snelheid maken. gaat 16 meter gemiddeld. Leg hem wel breed. Mol staat helemaal vrij. Mol staat helemaal vrij. En hij scoort. Hij scoort. Jawel. Mol. Marius Mol... <laughs> Op een geven van je yes, Hele snel aanval in de. Wat zal het zeggen? Want het staat nu goal, in de 45 e minuut. Dus we spelen eigenlijk in de blessure tijd. Kan Maurice Mol zijn ploeg uh, op de dubbele voortsprong brengen. 2-0 van Zandvoort, prachtig mooi doelpunt. En uh, ja, heel snel nogmaals. Ineens was het de aan was weg en toch uh, uh, twee verdedigers met zich mee. Ging naar de zijkant toe, naar de zijkant van het strafstofgebied. Moldi bleef in de midden lopen, kreeg die bal prachtig mooi aangespeeld, precies op maar en weet de keeper van SCW te passeren. Maar gewoon door het midden van het, van het doel. En uh, Zandvoort leidt nu met 2-0. Ze dus is weer gefloten en de bal gaat uh, weer beginnen. SCW, mag die bal gaan nemen? Heeft het gedaan. Het is nu een uh, hele verre paas naar de achterlijn helemaal van Zandvoort. En dan gaat dus, uh, ja, er is weinig uh, aanvulling van SCW. En Zandvoort uh, gaat die bal overnemen daar. Nee, je wordt gevlaagd voor een overtreding. En dat wordt een vrije schop, een moet zal zijn, 7-8 uit het stadsroofgebied. Uh, tussen de zijlijn en de SASO uh, uh, Een speler ligt daar uh, ja, bij te zeggen te groeperen, maar dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Ik heb het toch gedaan, maar hij ligt in ieder geval op de grond en uh, hij heeft misschien wel een pijntje, weet ik veel. En uh, <laughs> ja, hij huppelt weg. Goed, uh, de vrije schot mag genomen worden door SCW. De zit er pas de 9 meter af en uh, muur, nou, de muur naar de muur. ...zat op de juiste afstand. Dat had ik al een beetje ingeschat eigenlijk... ...maar ja, hij moet er natuurlijk nameten. En daar, daar is hij ook onder andere voor. Dan gaat die bal komen. Goeie voorzitter, hoog in de doelman. Dan wordt En hoog gesprongen. En kan, net Zandvoort, een, iemand in collisie met de andere kant van het veld... ...kon die bal wegkoppen. En het uh, gevaar is verdwenen voor Zandvoort. Uh, SCW mag gaan gooien. Op uh, de helft van Zandvoort weer. Uh, ja, we spelen nog steeds in die blessuurtijd. En ik heb geen idee waarom, want er is helemaal geen blessurebehandeling geweest. Goed, uh, het, zal wel, uh, het zal wel zo zijn. Zandvoort gaat het weer overnemen. Marisbol Bol. Uh, daar wordt gefloten voor rust. Zand uh, 2-0 van Zandvoort. En uh, een, een eerste helft met twee gezichten eigenlijk. Zandvoort dat uh, uh, in het begin erg sterk was op de helft van de SMW. Daarna kwam SCW terug en Zandvoort toch met uh, winst, met 2-0 winst. Uh, daar de kleinkamer voor de rust. Dus graag tot straks. Een mooie eerste helft, dus voor SV Zalvoort. En straks meer. De tweede helft ook bij CFM Live te volgen. Dankjewel, Jab, voor dit moment. En de heren van veteranen 1 Bloemendaal, daar is het rust. En staat het 0 tegen 0.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 zelfmaakt of massa spul, uten fabriek, bij Malambo baat bij muziek, gesang voor Donar, Boeddha of God, voor Allah of voor Bidjan Snat, nonchalant, religieus of bloedfanatie. Brood, klinkt altijd wel waard, elk mens is uniek, maar we allemaal baat bij muziek. We lachen en wiezen, moet je hun niet eens zien, verschil is er altijd al weg. ruimte bij CFM, die verstaat dat heel erg goed. Allemaal baat bij muziek, je hoorde de nieuwe zin van Daniel Loos. En daarmee is het bijna half vier geworden tijd... voor de evenementagenda, Albert-Jan. Dan beginnen we met het Zandvoorts Museum Van 23 januari tot en met 13 maart is daar een expositie van Hans Wiesman. Vanaf 23 januari zijn op maar liefst drie locaties in zuid ten tentoonstellingen te zien over het bijzondere en veelzijdige... omvangrijke en kleurrijke oeuvre van beeldkunstenaar Hans Wiesman. Zo is bij het Zandvoors Museum wordt een inkijkje gegeven in het leven van Wiesman. Eén, een voor hem karakteristieke uitspraak is... men moet nooit met de wind meewaaien, maar zelf wind zijn. Dat allemaal, die expositie Sprekende Kleuren... tot 13 maart in het Zandvoortsmuseum aan de Swaluweestraat nummertje 1. En de entree is 3 euro. Meer informatie over deze tentoonstelling... kunt u uiteraard kijken op de website www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl En vanavond, het barst weer los, de muziekquizzen... die barsten weer los... en vanavond is dat is de beurt bij Laurel en Hardy... Test je muziekkennis en uh, geef je op met de, met de personen van teams van twee personen. In samenwerking met de Leo Blokhuis van Zandvoort organiseert Laude en Hardy deze muziekquiz. En die begint vanavond om uh, 8 uur in Café en Hardy. Ik weet niet of er nog uh, inschrijvingen mogelijk zijn, maar schroom niet. Uh, kijk dan even op de website van en uh, Hardy desnoods. Of bel ze even op 023-573-7046 voor deze muziekquiz... die vanavond om 8 uur plaats gaat vinden bij en Hardy aan de Halterstraat 46. Dan is er morgen weer feest bij Talassa Jazz aan Zee. Gastheer Ton Ariensen ontvangt u vanaf 5 uur morgen uh, uh, in het bargedeelte van Thalassa. En uh, als gast optreden een Hot Club de Frank... En neemt een nostalgische duik in het verleden met de jaren 30 muziek van onder andere Django Reinhardt en zijn quintet Hot Club de France. De band staat, uh, staat voor Inif. Inventiviteit, virtuositeit en gretig met eigentijdse arrangementen. Puttend uit traditionele swing, eigen composities, klezmer en zigeunermuziek. Maar vooral kunnen ze keihard swingen. Dat morgen vanaf 5 uur bij Talassa aan Zee. Boulevard Bernard, strandafgang nummertje 18. Meer informatie over dit eh, jazzconcert aan zee... en over alle andere jazzconcerten aan zee... en natuurlijk ook over de activiteiten van Thalassa... kunt u terugvinden op de website wwwtalassa 18nl wwwtalassa 18nl Maken we een sprongetje naar 29 januari, 9 uur s'avonds... dan bent u weer van harte welkom in Café Koper... en dan zing mee uit volle borst in het kleine café aan het Kerkplein. Smartklappen en levensliederen meezingen met live accordeon. Liedboeken zijn aanwezig en de toegang is uiteraard gratis. Gezelligheid gegarandeerd. Dat allemaal op 29 januari vanaf 9 uur s'avonds in Café Koper... Uh, aan het Kerkplein te Zandvoort. Meer informatie over deze zangavond... en natuurlijk over alle andere activiteiten van Café Koper... kunt u terugvinden op uw website www.cafékoper.nl. www.cafekoper.nl. Dan gaan we naar 30 januari, dan is het 8 uur... en dan wordt u in ja. Café 4 verwacht... Want je eigen team uh, kan je inschrijven en dan vecht je... Te, of dan deze muziekquiz tegen uh, ZFM. En het team van ZFM, het enige wat ik daarvan verraad... is dat die onder leiding staat van onze collega Willem Bruist. Beter bekend als Willem Boer. Je eigen team tegen ZFM op 30 januari vanaf 8 uur inschrijven... kan aan de bar maximaal 4 personen per team. Geen shazam, geen dit, geen dat. Gewoon uit het hoofd en... Uh, ja, Willem. Wat? Ja, daar ga je, Willem. Wild cherry, oh, Wild Cherry. Kijk, hij is, hij is er al helemaal mee bezig. Dat allemaal op al 30 januari. Ja, die januari... is al geweest, dus. 30 januari vanaf 8 uur. Inschrijven kan wellicht nog aan de bar. Bij Café 4, Halterstraat 32. Raad je plaatje. En ik zeg het maar even: ik wil de druk niet verhogen. Maar de afgelopen zes afleveringen heeft CFM gewonnen. Dus het wordt nou eens een keer tijd dat het stokje, zeker het Dineetje wordt overgedragen. Ik ben heel benieuwd naar een ander team. Maar goed, zet uh, hem op. Willem, heel veel sterkte, jongen, met je team. En ik, ik weet dat je de joker gaat inzetten. Dus ik vraag verder niks. Dus uh, we zijn erg benieuwd op deze 30 januari, vanaf 8 uur in Café 4. En uh, de dag erna lekker uitwaaien. Dat kan ook. De 10.000 stappen van Zandvoort gaan dan weer van start om 10 uur. De startpunt is het zoals gewoonlijk cafetaria de Oude Halt, anytime. Vanaf 10 uur tot half 12, heerlijk, gezellig, uh, ongegeneerd, on lekker wandelen in Zandvoort. De 10.000 stappen op 31 januari vanaf 10 uur. Startpunt, nogmaals, Café, de Oude Halt, anytime. En last but not least, op 31 januari vanaf 10 tot 4 uur is het weer tijd voor de Zandvoortse Rommelmarkt. Op zondag 31 januari is het weer zover. De Zandvoortse Rommelmarkt in Theater de Krocht. Op deze markt worden uitsluitend tweedehands spulletjes aangeboden... als mede-antiek, curiosa, verzamelingen, boeken, etc. Dat allemaal op 31 januari vanaf 10 uur tot 4 uur middags. De Zandvoortse Rommelmarkt. En uh, dat wordt allemaal georganiseerd door On Air Events. Dat allemaal.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 De sigil van Ronnie Hilton hoor je. En een windmail in Old Amsterdam. Ja, het C CFM team. Veel succes op 30 januari. Bij Café 4 raad je plaatje. CFM tegen de rest van de wereld, Albert-Jan. Ja, ja die dus niet moeten we gewoon joh. gaan winnen. De druk is hoog. Schrijf je nu in bij Café 4 aan de Halterstraat voor deze leuke competitie tegen CFM team... ...maximaal bestaande uit vier personen. Ja, je krijgt een muziekfragment horen... ...en dan is het eh, van ja, titel, artiest, noem het maar. Of schrijf het maar op, zo is het dan eh, gezegd. Dat vijf ronden, vijf keer tien platen en vijf, eh, vijf eh, open vragen. En vooral die zijn lastig, maar daar kan je wel heel veel punten mee scoren. Dus als je wil winnen van de CFM, dan zou ik die eh, open eh, vragen maar goed hebben. Wij gaan uh, nog een plaat draaien en daarna gaan we weer uh, zo richting uh, Jofferenst toe. time Social Club eerst met Rumors. zo'n geweldige disco-klassieker op de zaterdag bij CFM. Je hoorde de Timex House Club en Rumors. Jawel, we hebben nog wat Zandvoorts nieuws voor je. De gemeente Zandvoort nodigt u uit, en wel uh, in zaken inbraakpreventie. Op donderdag 28 januari organiseert de gemeente samen met de politie... en de bewoners een informatieavond in de krocht over inbraakpreventie... en de inzet van WhatsApp-groepen. De avond start om half acht met een inleiding van burgemeester Diek Meijer... Daarna zullen de wijkagent en de beheerder van de WhatsApp-groep Oud Noord vertellen wat je zelf kunt doen om woninginbraken te voorkomen en hoe je samen via een WhatsApp-groep verdachte situaties kunt herkennen en delen. De avond zal ongeveer twee uur duren en de afloop is een gelegenheid tot napraten en uiteraard netwerken. U kunt zich voor deze avond aanmelden per e-mail preventieapenstaatjeszandvoort.nl, preventie of telefonisch bij Jonneke van Broekhoven van de gemeente Zandvoort.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 Aanvang half acht, inloop vanaf kwart over zeven. En meer informatie hierover kunt u natuurlijk terugvinden op de gemeentelijke website van Zandvoort. Het is ook netwerken. Het is ook netwerken. Net Dankjewel Albert-Jan voor dit bericht. Zo dadelijk gaan we weer naar JoFres. De tweede helft van de wedstrijd van vandaag: SV Zandvoort tegen SCW. Eind eerste helft tot er 2 tegen 0 voor SV Zandvoort. Super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 SV Zandvoort de kleedkamer uitgekomen zijn, Joop. Lopend. Lopend? Ja, helemaal. Maar uh, weer helemaal topfit ja. voor de tweede helft. Ja, blijkbaar wel. Ik zie geen wissels uh, geen in ieder geval. Dus ik neem aan, uh, ja, zo te zien uh, is het hetzelfde team wat in de eerste helft uh, in het veld van Aas. SCW. We SCW, geen flauw idee. Die ken ik allemaal niet, jongens. Maar Sonsen is hetzelfde team uh, begonnen in die tweede helft. Uh, mee geëindigd is in de eerste. En Sonsen uh, heeft op dit moment, we spelen in de zevende minuut van die tweede helft, achtste minuut moet ik zeggen... Dat speelt hoofdzakelijk op de helft van ECW. Dus redelijk druk. Maar echt nog, absoluut nog geen kansen. Daar kan ik absoluut nog niks, niks van zeggen. Uh, kansen die zijn er dus uh, tot nu toe in deze hele wedstrijd heel uh, weinig geweest. En ik hoor net al een paar mensen zeggen: onder andere mijn buurman. Uh, ja, toch wel een beetje een kijker erop. Die zegt, ja, we zijn er nog niet. We staan er nog voor, maar we zijn er nog niet helemaal. Nou, dat, uh, dat wens ik te betwijfelen. Dat durf ik te betwijfelen, want ik vind toch wel een aardige voorsprong eigenlijk. En dat uh, is uh, nu nog steeds het geval. ECW, uh, in de aanval, het wordt overgenomen door Zandvoort terug naar de keeper, naar Jorrit Smit. Die de bal ver naar voren stelt, over de zijlijn weliswaar. Dus SCW mag gaan gooien op de helft van Zandvoort. Uh, dat is ondertussen gebeurd. Uh, SCW mag nu uh, AVO gaan bouwen. En uh, ja, je ik, ik, ik moet, vind ik, toch niet ons uh, kort houden. Want dat is, denk ik, toch het beste wat, wat, wat je kan doen. Niet de kans geven om te gaan voetballen, want dan uh, ben je jezelf in problemen. Uh, zoals nu eigenlijk, SCW kan die bal blijven spelen in, binnen de ploeg. Wel zwaar zonder dreiging, maar die bal is nog steeds in die ploeg van de SCW. En nu wordt het naar de zon wordt overgenomen. Ronald Kalens speelt daar de bal naar, ik zal het zeggen, dat is van mij vandaan. Max Harder kan er net niet bijkomen in ieder geval. En de bal wordt weer overgenomen naar SCW. SCW, dat uh, gaat uh, via de rechter, linkerkant van Zandvoort, gaat die bal voorkomen. En het wordt weggewerkt weer. En weer in de voeten van de scw spelen. ...nog steeds. De aanvallen er het, het 16-meter-gebied in. En ik probeer daar een beetje te pingelen met de standvoerder. Ik moet die bal toch weer terugspelen. Nog steeds SUA in de aanval. Maar daar de achterlijn Een uh, kleine speler de die uh, gaat die bal. Uh, oh, de bal is over de achterlijn geweest. Je ziet de zetten gebaren. De bal wordt uh, aangenomen, door Zandvoort. We spelen in de uh, tiende minuut van de tweede helft. En de stand is nog steeds 2-0 in het voordeel van Zandvoort. Ik wel eens deze vraag, Albert Jan. When will I be famous? Dat, dat deed ik vroeger, dat hoeft nou niet meer. Nee, hè? nee. nee die tijd is geweest. Die tijd is geweest. <laughs> <laughs> Yo, de de Chilverbrough zegt inderdaad: when will I be famous? Die een um, verkeersupdate. Ja, wat jij hebt nog nieuws over de trein? Ja, voor diegene, van de luisteraars die wat later hebben ingeschakeld, nog even. Mocht u vanmiddag dan wel morgen nog gezellig naar nou, dan willen, hou dan even rekening met werkzaamheden aan het spoor. Want dit weekend zijn er, is er geen treinverkeer tussen Haarlem en Amsterdam. Dus dikke pech voor, voor passagiers die dit weekend met de trein tussen Haarlem en Amsterdam willen reizen. Vanwege werkzaamheden gaat dat niet lukken. De NS raadt reizigers aan de bus te pakken. Tussen de stations Amsterdam-Slotendijk en Amsterdam-Centraal rijden minder treinen. De vertraging is ongeveer een kwartier tot een half uur. Dus houd daar rekening mee. De volgende trein zal van platform 1. De mooie achter, hè, deze van Clint Eastwood en General Saint... en uh, Jordan. Stop That Train. Ja, het einde van het uh, tweede uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Zaterdag weer voor CFM. Elke zaterdag hoor je dit programma tussen twee en vijf uur. En in het de derde uur uiteraard ook nog uh, veel meer informatie. We houden de voetbalwedstrijd van vandaag in de gaten. SV Zandvoort tegen SCW, waar het twee tegen nul staat. En we hebben onder meer het dier van het jaar. Jawel, Jano... En het gedicht van de dag. Dat allemaal in het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. En ook in de derde uur, dat belaf ik heb bij deze heel veel lekkere muziek. Hier is all notes en out of touch.